Greetje, wat ben je toch mooi Kleine Greetje uit de polder Kind van het lage land Blond van haar en blauw van ogen Geef mij toch je hand Kleine Greetje uit de polder Zeg me nu eens schouw Als het koren rijp is Word je dan? Mijn vrouw. Ik werd boos, kwaad en neidig en ging naar haar toe en zou haar eens duidelijk bevelen. Dat hooien, nog trooien, nog lot van de koe mij langer een ziertje kon schelen. Ik kwam bij het slootje met stoepje er aan en bleef op de brug vol verbijstering staan. Ik mocht er niet binnen, want weet je, er was mond en klauw zeer bij geen Geetje, wat ben je toch mooi. Kleine geetje uit de polder, zeg me nu iets gewoon. Als het korenrij is, Wat je dan.